Eerst een klomp met het NOS-journaal. Maleisië, China en Australië zijn van plan om te stoppen met de zoektocht naar de vermiste vlucht MH370. Ze gaan nog een gebied van ruim 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan doorzoeken. Als dat niets oplevert, wordt de operatie stopgezet. Vlucht MH370 verdween ruim twee jaar geleden met 239 mensen aan boord... tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking... In het huis van een clublid van Satudara in Den Bosch... heeft de politie een handgranaat en twee vuurwapens gevonden. Het huis werd doorzocht omdat er aangifte was gedaan van mishandeling. Het Satudara-lid van 21 is opgepakt. In zijn huis zijn ook drugs gevonden, onder meer een halve kilo cocaïne. De vriendin van de man is ook opgepakt vanwege betrokkenheid... maar die gevonden drugs. In het centrum van Zutphen woedt een grote brand in een pizzeria. Er kwam veel rook bij vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de buurt van het pand in de historische binnenstad zitten veel horecagelegenheden. De brand is nog niet onder controle.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 Het weer, in het oosten nog zware buien, verder op steeds meer plekken zon. Later opnieuw kans op regen, hagel en onweer. Door 23 tot 27 graden. Morgen nog kans op buien, zondag veel zon en het blijft zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen video's. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hier al. We gaan gewoon even starten. Dan maken we het zo meteen wel weer goed. De betere opstartproblemen. <laughs> moet kunnen. Dat was natuurlijk ilo met Mr. Blue Sky. Welkom bij CFM lunched. De jingle moet je even missen. Dat komt bij een later tijdstip maken we dat wel weer goed. Een nieuw duo vandaag. Ik zei de gek. En toet. En ik zei de andere gek. <laughs> ja, hallo. Goedemiddag allemaal. Hallo. <laughs> Um, wat gaan we allemaal doen vandaag? Oh, We hebben uh, de agenda en ik heb het nieuws voorbereid. Of dans voor zo goed en zo kwaad als dat ging. Want de printer die um, drukt ongeveer uh, drie kwart af. Oh. Dus de rest puzzel ik er uh, uh, gezellig bij. Dus dat wordt wel een spannende nieuws uh, dit keer. Komt kom vast goed. Ach, vast wel. Zullen we, uh, zullen we een wandelingetje maken? Ach, vind ik leuk. In de zon. Hè?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 We'll talk over old times We never smile Because I'm uh... My mind in collider Was Katrina in de waves, walking on sunshine. Dit was Cockney Rebel, Sebastian. a strange place in a tender age it was just a baby in school saw the rose rise at me every time that I thought that I was cool well God knows it was no choice. chosen one that just wasn't my prime yeah it's just a matter of time honey it's just a matter of time and I will Dit is een uh, soort van of gouden vind ik wel. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Het zou Nick Kershaw Hoe is het nou om terug te zijn, toetje? Ja, toch wel weer lekker. Ja? <laughs> ja, zeker. Had je het gemist? Uh, ja. Uh, de paar drukte niet, maar nu ik hier zo weer zit, is het toch weer prettig om hier te zijn. Ja. Met speciaal met mij natuurlijk. Ja, de, dat vooral. Nog even terugkomen op het begin eigenlijk. Je opende hartstikke lief met van uh, een nieuw duo. Maar sinds wanneer zijn wij nieuw samen? Ja, we zijn al op leeftijd natuurlijk. Dus we zijn niet helemaal nieuw. <laughs> we zijn een duo omdat trio niet mag in het openbaar. Um, <laughs> okay, maar hier zijn wij een nieuw duo. Spijt. <laughs> Oké, okay, goed. Zullen we gewoon uh, verder gaan? We gaan het nieuws doen toch? Of nog niet? Nou, zullen we er nog eentje doen en dan okay, doen we het goed. nieuws, ja? ja dan gaan we met uh, uh, Indiana op haar hoofd, Geronimo oh. Shepard.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 bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Onze eigen Toet. <laughs> ja, goedemiddag allemaal. Het is alweer zover. Het is half één. dus het nieuws van vandaag. Het is vrijdag 22 juli. We beginnen met een, uh, dat het pilot... voor de straatmeubilair voor strandplaatshouders... van start is gegaan. In de afgelopen jaren hebben Zandvoort... St oh, wat erg... strandplaatshouders op de boulevard regelmatig te kennen gegeven dat zij meubilair willen bij hun standplaats. Ze hebben bij de gemeente een voorstel ingediend om picknicktafels van wit beton te plaatsen... want die passen bij de uitstraling van de boulevard. Het College van Zandvoort vindt dat een goed voorstel... en wil dit bij wijze van proeven deze zomer nog toestaan. De standplaats, well, Standplaatshouders willen meubilair bij hun standplaats... zodat de bezoekers lekker kunnen zitten bij het nuttigen van een snackje of vis... Een idee dat eenvoudig te realiseren lijkt, maar door allerlei regelgeving toch nog erg lastig bleek te zijn. Want als standplaatshouder mag je geen spullen achterlaten op je standplaats. En een paar van die grote picknicktafels neem je niet even mee onder je arm. Reden voor de gemeente en de standplaatshouders om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels worden de meubilair ook op dit moment zelfs al geplaatst. Anders gaat het zingen. Erg hè, standplaatshouders. Ik kom maar wel. Maar ja, het duurt even. Ik ga gewoon door met het volgende bericht van de gemeente Vini. De GFT-rolemmers worden volgende week van 25 tot en met 29 juli schoongemaakt. En dit gebeurt op dezelfde dag als het leger van de rolemmer. Laat uw rolemmer dus staan na het leger... zodat de schoonmaakploeg dit daadwerkelijk kan doen. Let op, dit kan zelfs tot na half zes gebeuren. Een jongeman is donderdag tegen het middaguur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Zandvoortselaan... ter hoogte van de ingang van de Wim Gertenbach College. Hij kwam met zijn scooter te val toen een automobilist die wilde afslaan hem over het hoofd zag. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De scooter van de jongen lekte na het ongeval behoorlijk veel benzine. De brandweer werd opgeroepen, dit met een lekbak de benzine waarna de scooter naar de politiebureau kon worden overgebracht voor onderzoek. De politie zal het ongeluk zelf ook verder onderzoeken. En dan gaan we door met het weer. Het weer? Nu al? Ja, nu al. Wat... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er is tamelijk veel bewolking en in de oostelijke helft van het land... komen regen en onweersbuien voor die naar het noorden wegtrekken. Leidelijk breekt de zon op steeds meer plaatsen door en in het oosten van het land kan later opnieuw een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. Maximaal lopen uit de 1 van 20 graden op de wadden tot 26 graden lokaal in het oosten van het land. De wind is zwak tot matig en waait in een hoofdzaak uit de noordelijke richting. Komende nacht is het tamelijk bewolkt en is er nog een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar ongeveer 18 graden en de noordelijke wind is zwak aan zee. En op het IJsselmeer matig. Zaterdag overdag is er veel bewolking die in de loop van de dag op steeds meer plaatsen gaat breken. Verder is er ook een regen- en onweersbui mogelijk. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten en oosten van het land. De maxima lopen uiteen van 21 graden op het wad tot lokaal 27 graden in het oosten. En dat was hem. Dat was hem al? Ja, straks nou. gaan we nog meer nieuws uh, oh, okay. bedenken en zoeken vooral. Be care from the side. Oopsie ever's up for I will gladly risk my neck. Rope around it, keeps me grounded. You're putting voice inside my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 Oh, een lekker nummer bij. Ja, dat is een lekker nummer, hè? Ja. Call it luck. Maar ik vind onze kooluitvoering mooier. Tot ja. Vandaag. Ja. Ah, dan moet iedereen <laughs> nou maar een keertje naar gaan luisteren, ja, dan hè? Denk ik. ik. Ja. Beach, beach Ja. Yes. Dag, hè? Is de eerste keer ja, weer. Ja, koolde dag. Feestje op zich. Ken je deze nog? Dat klinkt wel goed. Het zet Night Fever. If I can't have you. 16, toen deze uitkwam. Ah, wow, broekie. Hm? <laughs> Wel knap broekie hoor. Ja, was je, knap ventje. Ja, knap ventje. Mm -hmm. Swimming. Marshing. Swimming van de Martians. Volgens mij moeten we nog even de agenda doen, hè? Ja, gaan we doen. Zullen we nu iets doen? Ja, ik vind het goed, joh. Ik zit er helemaal klaar voor. Nou, doe maar. <tieft> even kijken, zaterdag 30 juli van 8 tot 9, of van 6 tot 9 moet ik zeggen, is er een American Roots Country and Blues Music Barbecue bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein.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 Dredda Triplet, Jamoon en Roots Lions reggae band. Tijdens het reggae festival kunnen er ook nog Marley goodie bags gewonnen worden. De toegang is gratis. Gratis is altijd goed. Altijd helemaal leuk. Sunshine, sunshine reggae. Die? Die, ja. Was dat hem? Ja, dat was dat hem. Was hem. Ja. Nou, hard weglopen dan. Speciaal verzoek van de luisteraar. Ingrid. Papa was a rolling stone. In iets andere versie dan de meeste gewend zijn. It was the day that my daddy died. I never had the chance to see. Never heard nothing but bad things about him. just hung ahead and said your papa was a rolling stone my son wherever he laid his hat was his home and when he died all he left was was alone sing it your papa was a rolling stone my I treat side children, and I know the wife right. that is right. Yeah, some people talk about proper doing some social preaching, talking about saving souls and all the time teaching. O was in Rolling Stone? Ja. Dit keer in de uitvoering van The Pioneers. Vond Ingrid ook leuk hoor. Ja? Ja. Ja, wist ja. ik wel. Het was anders. Ach, was ja, gezegd. Ja. Goed hè? Ja, ja. helemaal leuk. Jij had nog een aanvulling op de agenda begrepen. Ja, want ik kwam nog even een uh, affiche tegen van uh, ons alle Roy van Beuringen van On Air Events. Uh, vandaag is er weer een toeristenmarkt. Op het Gashuisplein in Zandvoort. En die begint straks om 4 uur. En je kunt er terecht tot 10 uur vanavond. Ah, dat is een nuttige aanvulling. Ja, toch? Ja hoor. Altijd gezellig. Love van Love Affair. Wat een heerlijk nummer is dat. Ja, is jarenlang gebruikt voor uh, um, de, de, de reclame, jingle, de, de jingle van 192. Dat was oh hier, ja, ook en ja. ook voor de reclame. Van ja, de dat was jammer. Dat was uh, voor water. een of plat plat ja. Yes. ja, ja, ja, ja. Ik mag ook geen naam je, noemen. Ik had hem er al bijna uitgevoerd. Ja, mag niet. Bijna. Had je straf gekregen? Ja, oh. Is so Superior van Sunday Sun. Dan zitten, zitten er alweer bij, op. Althans al al het op de eerste de uur. uur. Echt waar. Fijn. Ja, als je een beetje plezier hebt zeker. Dus, um, laten we het maar eens even opvullen met... Uh, ik, ik vind hem nog steeds geweldig. Sylvia van Focus.